Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een aanval op een school in Gaza die wordt gerund door de Verenigde Naties... zijn volgens Reuters 15 mensen om het leven gekomen. Het persbureau citeert de directeur van het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza. Hij is ook woordvoerder van Hamas. Israël heeft het bericht niet bevestigd. De school staat in het vluchtelingenkamp Jabalia, waar het Israëlische leger afgelopen week meerdere luchtaanvallen uitvoerde. Daarbij zijn tientallen Palestijnen gedood.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 De naam Barba Papa wordt in de Vandalen opgenomen. Dat zei de hoofdredacteur van het woordenboek, Tom den Boon... gisteravond op NPO Radio 5. Volgens hem wordt het woord vaak gebruikt in onze taal. Het staat voor mensen die flexibel of soepel willen zijn... net zoals de karakters uit de gelijknamige tv-serie... die kunnen veranderen in alles wat ze willen. Het weer, bewolkt, regenachtig, het is een graad of 10...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 BMW. met nu Zandvoort op zaterdag Shooting stars in midnight pasture and hanging out on clouds beneath the moon reaching rise on magic copies it's a fairy tale to me but you're in tune it's at the the final frame of the movie scene that generates your every end. Maar je don't niet hoe. Het geluid uit de jaren 80. Een hele goede middag en welkom bij ZFM. We zijn er weer met drie uur lang, Zandvoort op zaterdag. En als eerste plaat, Curiosity Kilt the Cat en Down to Earth. Nou, ik ben ook weer down to Zandvoort, weer terug van vakantie. Heb je hebt het een beetje gered met Andor? Uh, ja, heel goed zelfs. Ja, goedemiddag Rob, ja, goedemiddag luisteraars. Ja, dat ging heel goed. Um, uh, maar waar, waar, waar was je op zo'n uh, vakantie? Ja, ik was uh, in Turkije. Turkije? Ja, ja, ja, ja. aan de zuidkust, hè, de Turkse Riviera. Oh, doe maar. Prachtig Riviera. weer, 30 plus. So, en dan kom je yo, hier uh, in één keer, de brengst van je even naar, uh, naar Amsterdam en dan schrik je gewoon weer van het weer. Ja, nou, je bofte dat hij je naar Amsterdam bracht en niet naar uh, Düsseldorf of, uh, of Brussel of. Uh, ja, wat, uh, die, die storm. dat wou ik zeggen. Ja, woensdag uh, kwam ik terug. En ja. donderdag was uh, Kirian dus uh, flink aan het uh, huishouden. Ja, precies, precies. Nou ja, in, in Kirian, we gaan natuurlijk in dit uur natuurlijk het weerbericht uh, doornemen. Want uh, ja, ik las, uh, Kirian is uh, net voorbij. De puin is nog niet opgeruimd. Tenminste, in deze regio viel het allemaal reuze mee. Maar uh, de volgende storm heeft alweer zijn naam gegeven. Uh, uh, gekregen, Domingos. Um, die is uh, nu in uh, Spanje. Code Rood al daar. En, um, nou, en dan eens even kijken wat er uh, allemaal gaat gebeuren. En we hebben een bekende Nederlander in de, in de uitzending. Oh, Uur, wie ja. is dat? Ja. Uh, Barbara Delor en uh, De schaatser. De schaatser en um, presentatrice van uh, Nederland Beweegt. En, uh, maar vandaag in hoedanigheid van ambassadrice van de Hartstichting en we gaan met haar bellen over de elf stranden tocht en die wordt vandaag gelopen vanaf elf stranden wordt er naar Zandvoort gelopen en nou we gaan even de laatste nieuwtjes met haar doornemen dan wordt er nog een voetbal Rob en wie hebben we uh, spelen we uit eigenlijk? Nee, we spelen thuis. Oh, okay. En uh, tegen Dem uit uh, Beverwijk. Ja, kijk eens. Stop. En uh, Dem hebben we maar één keer uh, tegen gespeeld eerder. Was ja. in uh, 2007-2008. En dat was een oefenwedstrijd en die verloren we toen met uh, 0-1. Jezus. Ja, dus ja. ik ben heel benieuwd hoe dat uh, vanmiddag allemaal gaat verlopen. Ja, en Jaap Koper die is voor ons op pad geweest af, afgelopen week. En uh, hij heeft twee interviews opgenomen... En dit uur gaan we uh, luisteren naar uh, dat Jaap had een interview met uh, de wethouder, Jan-Jaap Kloet. Over natuurlijk de sloop van het uh, passagepand en daar uh, nou, een klein babbeltje erover. En het laatste nieuws is dat uh, ja, de gemeente Zandvoort die zoekt de meest duurzame inwoner en de meest duurzame ondernemer. En ken jij iemand die een bijdrage heeft geleverd aan een toekomstbestendige en groen Zandvoort? Nomineer diegene dan voor 5 november, dus voor morgen, door een e-mail te sturen naar prijsvraag. Uh, Appostaatje klimaatlab.nl Met je naam, adres, telefoonnummer En waarom je deze persoon nomineert En als je En onder de inzenders Oh, er wordt, wordt verloot Een Home Wizard Wifi P1 meter En uh, het waren van 30 euro En hiermee kun je eenvoudig je stroom Gasverbruik monitoren En ook bijdragen aan een duurzame zandvoort Nou, ik, kijken, hè. ik kijken Wat is een uh, Home Wizard Wifi P1 um, nou ja, dan blijkt wel dat je dus een slimme meter moet hebben. Want heb je een traditionele meter, dan heb je aan die hele wifi-wissert niks. Goed dat je het zegt. Ja, want ik denk, nou, en heb je een slimme meter, dan is het misschien wel weer interessant. En jij mozzel, Twee slimme meters. Ik heb zelfs twee. Ja, dan kwam ik ook per... Iemand heeft ineens een slimme gasmeter bij mij neergezet. Is, is dat niet te geloven? Ja, is dat, is dat niet dan ben je de pineut, hè? Dat ja, weet je. Dat, ik ben gewoon de pineut. Ja. En we hebben natuurlijk heel veel lekkere muziek. En, want uh, ik, mag, ik mag een plaatje aanvragen, hè? Straks. Ja, dat gaan we straks even uh, doen. Oké, okay, fijn. Uh, weet je welke plaat ik uh, elke morgen trouwens uh, mee, uh, mee wakker werd? Nou. Um, toch even een klein stukje laten horen. Hoor. Oh, dus, uh, een uh, klein ja, stukje. Ja, heel klein stukje maar. <laughs> goeden goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Goeden morgen, goeden morgen deze nacht bleef hier verborgen, doch tu darfst niet traurig zijn. Goedemorgen, morgen, Ja, want uh, bij het uh, resort waren heel veel Duitsers ook. Dus uh, vandaar dat ze kozen voor uh, deze van uh, Nana Muscuri. Een uh, gouden oude plaat, uh, Benno. Ja, Oké. Okay. Uit uh, 1977. Maar die gaan we niet helemaal draaien. Uh, nee, want het is dat middel? Laten we hopen dat het uh, droog blijft. Maar hier komt de Reineken en is de plaat die we voor je gaan draaien. Een lekkere gouden avond op de zaterdagmiddag van de Eurythmics. Leuk dat je luistert naar de zaterdagmiddag van CFM. We zijn er weer met Zandvoort op zaterdag tot aan 5 uur. Normaal gesproken om half drie, maar we zijn ietsje eerder. Ja. Het, het weerbericht komt ie aan. Weerbericht. Ja, Benno, want uh, ja, we hebben Kirian die hebben we weer overleefd, hè? de storm. Ja. Van afgelopen week, maar uh, hoe gaat het de komende dagen worden? Nou nat en uh, vandaag nat, morgen nat enzovoorts. Uh, vanmiddag is het. Ik zag het bij de Wimpergetenbach College 10,5 uh, graden en dat uh, klopt ook wel met een uh, Zuid zuidoostenwind 5 boven <coughs> Een kruim kriebeltje in de keel. En vanavond uh, blijft het een beetje regenachtig, maar niet zo heel veel. Morgen gaat er 5 mm vallen. De wind trekt aan naar 7 boven uit westen. En er is maar 5% kans op zon. Dus het wordt een hele grauwe dag, ik zou zeggen. Ik mij met elkaar op de bank met een lekker filmpje en zo. En maak het gezellig met elkaar. Maandag 2 mm. Ja, ik druk de weersberichten nu maar uit in hoeveelheid water die gaat vallen. Want elke dag, dames en heren, gaat het regenen met, um, zoals de verwachting nu is... ...de hoogtepunt of het zwaartepunt op aanstaande vrijdag 14 mm. Maar ik kan het ook altijd nog veranderen. Nauwelijks zon. De meeste zon is uh, op dinsdag 25% en maandag. Maar daarna is het uh, grauw, zeg maar... Je zou bijna denken de donkere dagen voor Kerst, maar dat ja, komt er al uh, weer aan, hè? Ja, ja, precies. Eerste Kerstplaats zo weer gedraaid, trouwens, op de radio. Oh ja, okay. door Sky Radio. Oh, ja, ja. Was het niet een ongelukje? Nee, zeker oh. niet. Nou ja goed, uh, dus dat gaat het eigenlijk worden en, uh, van eigenlijk zware windstoten of dergelijke. Dus, uh, nou dat viel met die Kirjan hier in de regio Kennemerland trouwens reuze mee. Uh, de mensen van de brandweer zaten al om 11 uur s ochtends klaar. En uh, wat, ik, uh, wat mijn bronnen melden, maar uh, de eerste... Stormschademeldingen waar de brandweer eenheden naartoe werden gestuurd, was het rond een uur of drie smiddags. Dus ze hebben urenlang koffie kunnen drinken. Jeetje, de koffie <laughs> komt hun neus gaat uit. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, Oké, okay, nou ja, dankjewel weer voor het weer. Ook na te lezen, uiteraard, op onze eigen ZFM-app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store. En jawel, Davina Michel heeft een nieuwe plaats. Ik had a date with old high school friends. I didn't know that he'd come along with them. And oh my god, nog still so hot and all grown up. He started reminiscing, I didn't catch a thing. The music was too loud and the wine kicked in. Couldn't help but think, I'm too old for this, but I We'll Net uitgekomen, de nieuwe single van Davina. En die heet uh, 17. Uh, Hou de plaat in de gaten, zal waarschijnlijk wel weer een uh, grote hit gaan worden. Straks hebben we Barbara Delore, de schaatster uh, in de uitzending. En dat gaat over de uh, tocht. En uiteraard ook nog, uh, daar verderop, uh, even verderop in het uh, tweede half uur... Uh, hebben we Jan van der Leden met uh, voetbal. De wedstrijd SV Zandvoort tegen Dem uit Beverwijk. Dat allemaal de komende minuten hier op de Sampoortse Radio en lekkere muziek van onder deze benno Commodores. Marvin, Marvin. Sang of the joy and pain He opened up our minds And I still can hear him say We gaan houden bij CFM, de Commodore, sorry, en de Night Shift. Nou, we hebben aan de telefoon Benho Barbara Deloor, de Loor, ja, ou, de oud om het uh, maar te noemen, maar uh, je ja, vraagt voor een ander onderwerp bij ons in de uitzending. Ja, nou ja, om even heel precies te zijn, ze is wel wereldkampioenschap op de duizend meter, Barbara. Dat was uh, een heel prachtige overwinning die niet uh, werd uh, verwacht eigenlijk, hè, in 2005. Ja, dat... Hallo? Ja, dat was in 2005 inderdaad. Toen ja. werd ik wereldkampioen op de Duismeter. Meter. Ja. En uh, dat is dus een, een lange tijd geleden alweer. Maar dat was wel een van mijn hoogtepunten van mijn schaatscarrière, ja. Ja, precies. precies. Uh, dat is eigenlijk een heel mooi verhaal. Uh, want dat wordt eigenlijk gelinkt aan je ambassadeurschap van de Hartstichting. Je had een jaar ervoor, had je een operatie aan je hart gehad. Uh, toen moest je een jaar herstellen en uiteindelijk... Uh, Leefde je dat het wereldkampioenschap op, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, ja klopt. Ja, ik, uh, ik had een hartritmenslorennis en uh, daar dat, uh, had ik al een tijdje last van. Ja. En dat, als je topsport doet, is dat natuurlijk vreselijk onhandig. Zeker. Uh, maar het was gelukkig geen, uh, geen leven, levensbedreigend iets. Maar uh, het, was, het was wel heel fijn dat ik die operatie kon, uh, kon, uh, kon doen. Ja. Waardoor ik daarna inderdaad alle vrijheid en vertrouwen had in mijn lichaam om uiteindelijk dus die gouden medaille binnen te halen. Ja precies, um, want dat is, dat is natuurlijk superbelangrijk, vertrouwen hebben in je eigen lichaam, zeker als je topsport uh, beoefent. Ja, ja. Dat, uh, dat moet je hebben, vertrouwen, maar ook natuurlijk lef om die grenzen over te gaan, ja, ja. doorzettingsvermogen, dus uh, ja, dat, dat hoort allemaal bij topsport. En geldt dat vandaag eigenlijk ook uh, voor de, jou ja. en de mensen die aan de Elf tochten uh, meedoen, want uh, het is, uh, nou wij zitten in een warme studio, ja. en, maar hoe is het bij jou op, nou. op het strand of in de duinen? Ik zal even omschrijven waar ik nu ben. Ik, ja. ik loop dus door de duinen. Ja. Ik, ben, uh, ik, ik ben de laatste, km, uh, de laatste 10 kilometer uh, van de Elfstrandentocht aan het lopen. Je kan kiezen tussen 50 kilometer, 20 kilometer of 10 kilometer. En we uh, eindigen in Zandvoort voor de Hartstichting. En... Uh, ja, het is de Elfstrandentocht en het is, uh, ja, het is wel de tocht der tochten lijkt wel, want er <laughs> staat, hard, uh, staat harde wind en het regent en uh, nou, je okay. hoort misschien wel aan mijn ademhaling. Ja. Ja. Het, is, uh, het is wel pittig, want ik ben nu op en neer in de duinen aan het wandelen. Oké, okay, oké. Okay. En heb je enig idee waar je bent en op het strand uh, ter hoogte ja, van ik, waar? Ik, ja, ik ben dus gestart in Noordwijk en hm. ik zit nu een paar kilometer voor Zandvoort. Oh, het dus, schiet al uh, lekker op. Het eind is in zicht. Het, de warme chocola lonkt naar je toe. He. Dus, he. Of de kluwijn. op de, kluw. of de kluwijn. Oh, oh lekker. Oh, ja, lekker. Hé, oh, okay. hey Barbara. Je bent toch niet alleen die elf tocht aan het doen? Neem ik aan? Nee, met 2500 andere mensen. Ja, dat bedoel ik. En die lopen, lopen lekker ook bij jou in de buurt? Of heb jij een ja. voorsprong op ze? Nou, ik ben wel mensen aan het inhalen, maar er zijn, ik, ik, ben ook de, ik doe zeg maar de 10 kilometer, dus de, de minste afstand. Maar er zijn inderdaad mensen die hebben de 20 kilometer gelopen en de 50 kilometer gelopen. Die zijn vanmorgen heel vroeg gestart. Ja, en jij hebt ze allemaal een warming-up gegeven, begreep ik. Ja, op elke, op, op elke strand heb ik de warming-up gegeven, aangemoedigd. En uh, ja, dat is uh, vaak met uh, dit soort sportevenementen... iedereen heeft er zin in en het is voor het goed, goede doel... iedereen ook met een eigen verhaal ja. over, over de hart- en vaatziekten... hoe nodig het is om die onderzoeken te laten, te laten gebeuren... er is geld voor nodig... Mm. Ja, dus dat, is, ja, dat geeft toch altijd een beetje zo'n verbroedering. Maar ja, ja. Wat sport, dat is wat sport ook doet, hè? Ja, ja, ja, precies. Nu uh, schrijf, wordt er geschreven dat je kan het uh, lopend doen, uh, deze tocht, maar ook uh, uh, hardlopend of jokkend. Uh, wat doen ja. de meesten eigenlijk? De meesten zijn aan het wandelen, oh, okay. maar er ja. zijn echt een aantal die -hards. Ja. Die, uh, die, uh, ja, die rennen echt. Die Zo. Rennen, nou, en die, zelfs die vijf, 50 kilometer, hmm. dat zijn allemaal hardlopers. Dus die, Zo. die doen het rennend. Ja. Ongelooflijk. <laughs> ja. Dat ja. is bijna ook topsport, denk ik dan. Nou, nou, nou ja, maar dat zijn echt hele topfitte mensen. Ja, ja, ja. <laughs> en wat is de conditie van het strand? Is er mulzand of uh, is het een beetje... Ja, het is, ja, het is, het is redelijk, uh, redelijk te doen, hoor. oké. Okay, dus, okay. uh, ja, we zakken niet heel erg diep weg, gelukkig. Oh, gelukkig, gelukkig. Ja, ja. En uh, ik, uh, heb je enig idee hoeveel geld er inmiddels is opgehaald? Ja, volgens mij zitten we op de 180.000 euro. Dus dat gaat, uh, dat gaat heel erg goed. Ja, dat is een en, mooi bedrag. Uh, ja. dan in jullie... loopt het nog een beetje op, dus uh, ja, ja. Heel, heel geweldig. En waar in Zandvoort uh, komen jullie eigenlijk te samen? Eh... Uh... Bij uh, de strandtenten, de eerste, eerste strandtent. Ik zou het niet even uit mijn hoofd weten hoe die heet. Dus de Tijn Akersloot, uh, geloof ik. Ja, he. precies. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, ja, dat is hem. Ja. Ja, ja, ja, ja. Daar komen we over de finish en uh, kunnen we aan de warme show komen. Ja, ja, ja. Zeg Barbara, en, um, nou, is, is dit je eigenlijk je eerste uh, inzetten voor als ambassadeur voor de Hartstichting? Of heb je al uh, meerdere uh, zaken, evenementjes gedaan? Ja, ik, uh, ik ben eigenlijk al een paar jaar verbonden aan de Elfstrandtocht. Mm. en uh, ja... Dat, dat doe ik dus al een aantal jaar. En dan heb je, heb je nog verschillende andere sportieve evenementen... die vanuit de Hartstichting worden, worden georganiseerd. Dus meestal ben ik daar dan ook bij als ambassadeur. Alles wat met sport en bewegen te maken heeft... Uh, heeft uh, zet ik me altijd goed voor in. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, het is helemaal, ja, we weten allemaal hoe belangrijk inderdaad... je zei het net zelf al hoe belangrijk het is... Uh, het werk van de Hartstichting. En, uh, dat daar, uh, en dit geld gaat eigenlijk ook naar... ik dacht onderzoek, hè, vooral... Ja, voor, ja, dat is eigenlijk wat, wat, wat de Hartstichting doet. Vooral die onderzoeken om nog beter dat hart te begrijpen. Dus, maar ook het vrouwenhart beter te begrijpen. Want ik, ik heb ondertussen ook wel geleerd dat een mannenhart en een vrouwenhart is ook heel iets anders Dus ja, met al die kennis die ja. die onderzoeken geven, ja, kunnen we gewoon veel, veel sneller mensen helpen met hart- en vaatziekten. Ja. Ja, en ik denk dat je ook bedoelt van uh, een, uh, een vrouw die een, uh, een hartinfarct doormaken hebben... ...andere verschijnselen dan mannen die een ja. hartinfarct doormaken. Ja, dat, uh, precies. En daar is uh, jarenlang is daar eigenlijk uh, te weinig aandacht voor uh, geweest. En, uh, ja. Dat is, dus we zijn een beetje met de inhaalslag bezig. Ja, uh, precies. Barbara, uh, met jouw permissie gaan we even naar Nederland in beweging. Uh, sinds ja. uh, 4 september van dit jaar ben jij, uh, presenteer jij dit programma. Uh, Programma. En wat ik zo grappig vond, ik las ergens dat je voor zo'n uitzending ben je uh, zeven uur per dag uh, bezig aan het opnemen. En je, ja. had, en je, hebt, je had er zelfs spierpijn van. Uh, dat, ja, <laughs> dat vond ik zo leuk om te lezen. Ja, ja, ja je neemt nie, me, uh, meerdere afleveringen per dag neem je, neem je op. Dus Oké. Okay. Het is niet zo dat ik elke dag naar Hilversum moet om daar weer Nederland in beweging uh, te zetten. Okay, okay. Dus we, we nemen dus al heel veel van tevoren op. Ja, oké. Okay. Dat is toch pijn uh, natuurlijk. Ja, maar dat is wel even aan uh, aanpoot, inderdaad. Ja, dus ja, denk ik denk ja. Dat er wel spierpijn van. Ja. ja dat is ook wel grappig op te lezen. Ik denk, nou ja, jij bent natuurlijk ontzettend goed getraind en dan uh, en dan nog spierpijn. Dat is wel knapper. Maar uh, <laughs> mo moet je die oefeningen die zij laten zien of die jij laat zien? Um, Bedenk je die zelf of, of uh, is daar een heel team voor? Ja, in, in principe willen ze dus dat, uh, dat ik het zelf bedenk. Dus dat de, de, de meeste oefeningen heb ik zelf bedacht. Er zijn natuurlijk heel veel oefeningen die op elkaar lijken. Want ja. ondertussen uh, bestaat Nederland in beweging ook al meer dan 25 jaar, geloof ik. Ja, ja. Maar uh, ja, en dan tijdens de opnames kijken we altijd van nou, is. Uh, Komt dit goed op camera? Is dit begrijpelijk voor de mensen? Is dit allemaal goed te doen voor de doelgroep? Oh ja. En zo proberen we het zo optimaal mogelijk uh, aan te bieden eigenlijk aan de kijkers. Ja, en wat is de doelgroep? De doelgroep zegt, uh, onder het Max zegt, uh, 50 plus. Dus 50 dat plus. ben ik ook bijna. Ja, ja. Oh, dat is Volgend jaar. Volgend oh, jaar, wat leuk. 50 jaar. Nou, en, uh, en dat kan je eigenlijk ook weer aan elkaar linken. Hè. Uh, het, het, uh, Nederland in beweging en natuurlijk de hartstichting. Want bewegen is goed voor het hart en de, en de hersenen. Dus uh, de, wat dat betreft moet het, gaat het allemaal samen. Nou, ja, ondertussen nee. al pratend. Barbara, ben je al bijna in zo'n antwoord? Nou, <lacht> nog niet hoor. Oh, nog niet. Je hebt wel wind in de rug, toch? We hebben wind. Nou, dat is wel heel fijn. Ja, dat is goed uitgezocht, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, we wensen je heel veel plezier nog in de laatste kilometers. En, um, en uh... Nog één vraag, Benno. Ja. ja? Hoe uh, kan je doneren aan uh, de Hartstichting uh, via de Elfstrandentocht? Hoe werkt dat? Ja, elfstrandentocht.nl. Als, als je naar die site gaat, dan... Dan is dat volgens mij allemaal heel duidelijk hoe dat dan... Hoe ja, dat dan zeker. verder werkt. Ja, dan kan je een deelnemer uh, geloof ik uh, uitzoeken die... Uh, ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Dus er zijn allemaal groepen ook. Er zijn ook groepen die dus met elkaar lopen en die dan als team... Uh, dus je kan een deelnemer, maar je kan ook gewoon do doneren hoor. Ja, de laatste euro's zijn meer dan welkom, want we zijn natuurlijk bijna klaar. En ja. het uh, zou heel tof zijn. Zeker, zeker. Nou, je kan je in ieder geval al inschrijven voor volgend jaar... voor de mensen die nu luisteren en denken... oh, wat had ik maar ingeschreven. Nou, de voorinschrijving 2024 die is uh, al van start gegaan. Dus uh, er wordt volgend jaar weer een dolle boel hier in Zandvoort. Ja, voor iedereen goed te doen, hè, dat wandelen. En, en super gezond voor je, voor, voor je lijf, voor je hart, voor alles, hè. Ja, precies. Goed, dankjewel, Barbara. En uh, veel plezier daar aan het, nou, aan het strand natuurlijk. Lekker. En zometeen meteen je Zandvoort. En dus lekker, lekker, lekker uitwaaien. Oké, okay. dus lekker uitwaaien. Okay. Fijn weekend dankjewel verder, dankjewel. Zeker. Nou, Barbara, jij ja. kent ook wel Vanille IJs natuurlijk, hè, die plaats. Zeker. Ja, ja. Kom maar nou, op, kom maar ja, op. Precies, ik ga hem nu draaien. Oh, oh, Oké, okay. dankjewel Barbara. Doeg. Doeg. Yo, VIP. Let's kick it.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 Deze plaat kan je natuurlijk meteen denken aan de mooie ijsbaan die er uh, weer gaat komen. Maar uh, ook het uh, schaatsen wat uh, weer begonnen is. En we hadden net een uh, oud schaatser uh, aan de telefoon over de Elfstrandentocht. Dat was Barbara de Loor. Deze plaat rijden uh, we speciaal voor haar. Druk met de laatste kilometers van uh, die Elfstrandentocht. En zo dadelijk uh, de finish dus bij Tijn Akersloot hier in Zandvoort. We gaan uh, naar het voetbal, naar het Duitsersveld. Want uh, daar zit uh, Jan van der Leden. Goedemiddag Jan. Goedemiddag, Rob. Lekker vakantie, gehad je Ja, heerlijke vakantie. 30 plus, uh, Jan. Hoogste, hoogste temperatuur 37 graden die we bereikt hebben. Dus uh, heerlijk, heerlijke, ja, maar wel uithouden daar. Dus uh, helemaal goed. Lekker, hè? Nou, weer terug hè, in het natte Nederland. En uh, we spelen vandaag uh, thuis tegen Dem uit uh, Beverwijk. En als ja. ik het goed heb, Jan, hebben we voor het laatst gespeeld in het uh, seizoen 2007-2008 tegen ze. En. Uh, dat was toen een oefenwedstrijd. Klopt dat? Weet je dat? Dat zou best kunnen, maar dat durf ik niet meer te zeggen. Nou ja, in ieder geval uh, verloren we die met uh, 1-0. Dus uh, ik ben benieuwd hoe het vandaag gaat tegen Dem. Ja, ik het... Jij bent eraan bezig. Hoe is uh, de wedstrijd gestart en wie hebben we in uh, de opstelling? Nou, voorlopig kijk ik alleen nog tegen een paar kinderen aan die in de doeltjes lopen te schieten. Want de wedstrijd is uh, nog niet begonnen. De spelers komen nu het veld op. De wedstrijd hiervoor, dat was Zandvoort 2 tegen AF3. Amateurs. Die, die hier is iets later begonnen en dus ook iets later geëindigd. Oké, okay. en uh, ja, wat, uh, wat kan je vertellen over de opstelling? Is die uh, bekend? Nou, ik heb uh, net. bij uh, de buimlopen gezien dat Fernando -No er weer bij is. Fernando no Luis. Dan speelt hij weer uh, rechtsbek. Ik vrees wel uh, Koen Gielsen. Die heb je niet gezien. Nights Berg, ik zie Jeffrey Samson, ik zie Nights Christine, ik zie Janrington, Raymond Lageberg, Jackson Kies, Tucker, Verling, Jelle Daan. Die hebben wel een goede opstelling Ja, mooi team vandaag dus. Ja, ja. Okay. En ik hoop wel dat ze iets aanvallender gaan spelen als vorige keer. Ja, vorige week, hè. dat ging niet helemaal goed, hè? Nee, ze hebben veel te verdedigend, verdedigend gespeeld. En dat zag ik vorige week ook. Hè. Je zag op een gegeven moment uh, Koen Gielsen inkomen. Die ging in de laatste linie spelen. Terwijl die jongen gewoon achter de voorrond moest spelen. Kastje Vries speelde meer achterin als voorin. En dat scheelt voorin zoveel slagkracht. Nou oh ja, en dan maak je niks... Ik heb het bijvoorbeeld met Jeffrey over gehad. Voor, na de wedstrijd. Ja, het was gewoon zulk laf voetbal. Alleen maar achteruit lopen. Nou ja, en dan krijg je ze tegen. Ja, dus uh, vandaag uh, gaan we het heel anders doen. Absoluut. Dat, dat mag ik wel ik Zeker. ook. Zeker. Op. Nou ja, waar, waar we rekening met uh, dat het uh, iets later begint. Hoe is het uh, nu? Zijn, wanneer uh, gaan ze beginnen? Of zijn ze begonnen? Nou de, de tosjes is net gedaan. Uh, ze zijn het... Uh, ze zijn zich aan het opstellen. Het begint uh, aan de kant van de kantine met een zacht pintje mee als het goed is. Oké, okay, dus uh, ja, nou ja, dadelijk uh, de wedstrijd. Ja, mocht. ja, jij houdt hem in de gaten voor ons. We komen gewoon straks uh, weer uh, bij je terug, Jan. Is dat goed? Is goed. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. Zie je zo. Tot zo. Hoi.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 She have Muziek hè? op de zaterdagmiddag. Je Jimmy Mac, de single van Phil Collins. Ja, jij geeft net aan, Benno, dat er iets met een schip aan de hand is voor IJmuiden. Ja, ik moet even mijn, uh, mijn, zaakje, even, oh, mijn zaakje openen. Moet je mee horen. Nee. Het Doe is, dat maar niet. Een bericht, <laughs> een bericht van de, de mediapartners, zo moeten wij dat officieel zeggen: hè? de mediapartners en haar nieuws. Die melden dat vanmiddag een, uh, op een van de ankerplaatsen voor de kust van de Muiden lag een, een, een schip. Hey, of dan ligt een schip natuurlijk. En rond uh, één uur vanmiddag is er een explosie geweest op dat schip. En er is iemand gewond bij geraakt. En het slachtoffer is per helikopter vervoerd naar het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk. En, uh, nou ja, en wat er precies gebeurd is op dat schip, dat wordt momenteel nog onderzocht. Reddingsboten en een helikopter, die, uh, zoals ik al zei, die werden gealarmeerd. En die zijn daar uh, naartoe gegaan. Dan eens even kijken. Hebben wij. Uh, nou, dat uh, heeft ook heel z'n antwoord uh, meegekregen, natuurlijk. De sloop van het passagepand. Het laatste passagepand is gesloopt. En daar uh, was wethouder Jan-Jaap de Kloet. Was daarbij aanwezig. Dat was, gebeurde allemaal. Uh, maandagochtend. Ja, de Grand Prix gesloopt. De ja, dat klinkt toch vreemd, hè? Geloof, ja, ja, ja. ja, ja en, uh, nou ja, en Jan Jaap was er, maar onze eigen Jaap was er ook. En die hield hem even een microfoon uh, onder de neus. Het is de maandag bij het laatste passagepand. En bij me staat wethouder Jan Jaap de Kloet. Eh... Uh, de, ja, de dieplader of wat dan ook, dat staat uh, klaar om gesloopt te worden. Maar de vraag is, waarom heeft het allemaal zo lang moeten duren voordat dit pand gesloopt moest worden? Nou, het zijn er eigenlijk drie. Het is uh, adres 6, 8 en 10. Hmm. Um, en daar zijn uh, veel gesprekken aan vooraf gegaan. Um, we hebben veel onderhandelingen moeten voeren over de afkoop van de panden. Want daar, uh, dat speelde, dat heeft de raad een besluit over genomen. Uh, omdat dit deel net in particuliere handen was, in tegenstelling tot de andere gronden van de passagepannen die waren in uh, bezit van de gemeente. Uh, dat heeft de tijd geduurd inderdaad, omdat we uh, ja, niet helemaal eruit kwamen van hoe gaan we dit nu oplossen. Uh, daar is uiteindelijk een uh, uh, oplossing in gevonden. Uh, dat heeft inderdaad de tijd geduurd. En ook voordat we eruit waren van wat is nou precies de bedoeling van deze plek, in het kader ook van de ontwikkeling van het totale entreegebied, uh, ja, daar, is, daar is tijd overheen gegaan, daar heb je gelijk in. Yeah, um... Hoe gaat dat dan in de toekomst als meer van dit soort ja, panden gesloopt moeten gaan worden? Nou, waar ik zelf een heel groot voorstander van ben is om door te pakken in dit soort ontwikkelingen. Om het heel lang leeg te laten staan, dat is ook niet goed. het ziet er ook niet vrij uit. Het is wel met antikraak nu opgelost, maar dan nog. Ik hoop dat we daar heel praktisch gewoon in kunnen acteren. Dat we zeggen van nou, wat willen we hier bereiken? Uh, wat moet er gebeuren om uh, die ontwikkeling een stap verder te krijgen? En dat we daar snel in, in kunnen handelen. En ik, ik vind het een goed idee om daar ook, uh, van de week hebben we er ook een gesprek over, gehad over het Curiedex terrein. Um, om de raad daar snel in mee te nemen, zodat de raadsleden ook weten waar we mee bezig zijn. Want veel dingen gebeuren natuurlijk in, het, in de boezem van het college zal ik maar zeggen. En in uh, mijn portefeuille, met de ambtenaren praat ik er veel over. Maar ik vind het een goed idee om de gemeenteraad en daarmee dus ook de inwoners goed in te lichten en snel op de hoogte te houden wat er speelt. Ja, is dat dan een kwestie van goed naar buiten communiceren van hoe je dit soort dingen aan moet pakken? Ik denk dat communicatie sowieso altijd een heel belangrijk element is. En ja, inderdaad, hou goed contact, hou goed contact met de raad. Want die gaat over de buitenruimte en over het geld. Heel belangrijk. En hou goed in contact met je inwoners. Je laat weten wat je doet. Dat is het eigenlijk. Klinkt simpel. Dat is het niet altijd. Maar ik, ja, dat, dat is wel mijn, mijn manier van doen inderdaad. Hè. Goed, dank u. Nou, Tot zover Jaap Koper met de wethouder Jan-Jaap de Kloet. Zeker. Dus de Grand Prix, die is nou weg in ieder geval. En dat gaat daar heel mooi worden natuurlijk. Met de nieuwe bouwplannen die in ontwikkeling zijn. We houden het in de gaten voor je. Hier is, eh, uh, nee, niet Every Breath You Take, maar een andere uitvoering van die plaats. I laced the track, you lock the flow. So far from hinging on the block of dope. Notorious, <middels> they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team.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 Ja, ik had het over een uh, speciale uitvoering uh, van uh, Every Breath You Take. Uiteraard de single van uh, The Police. En dat was uh, deze versie. I'll be missing you, P Diddy en uh, Faith Evans. Alweer uh, bijna aan het uh, einde van het eerste uur. Uh, Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk het uh, voetbal. Uiteraard ook in het uh, tweede uur met Jan van der Leden. En uh, ik kan melden, Benno, dat uh, ja. de wedstrijd inmiddels begonnen is. Uh, op duin zijn nu inmiddels een paar minuten aan het spelen tegen Dem uit Beverwijk. En Jaap van der Leyen houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. Je heb je in het volgende uur ook nog een tweede interview van Jaap, hè, geloof ik. Ja, met uh, Dylan van... Uh... Lierop, dat is een uh, talentvolle darter. jongens, uh, net 17 jaar uh, of 18, dat wil ik vanaf zijn. Maar uh, daar heeft Jaap een uitgebreid gesprek mee. Oké, okay, dat in het uur uh, We zeggen graag tot zometeen na het nieuws en weer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3.